you're damn sure of A lonely bed here takes on the cold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 Ik denk dat ik niet zo 1, 2, 3, ruzie meer ga krijgen hiermee. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat kan nog wel zo. Het is uh, met veel koeken al, al bijna 5 over 10. En we gaan hier lekker door tot uur of uh, 12. Nou, we Mag hebben weer vierkante gevulde koeken. Vierkant gevulde koeken, jongens. Ja. Mogen we ja. ook even zeggen dat we de Beach Boys hebben gedraaid met Tears in the Morning? Mooie plaat, mooie vindt. plaat. Ja, heel mooi. Ja. Goed gedaan, Jaap. Echt, ik ben heel erg, uh, uh, uh, nou, heel, heel erg blij gewoon. Gewoon als mens. Beast Boys hebben een tijdje in Hilversum gewoond, hè? Ja, ja. weet ik. Tegen Tegenwoordig... Een heel mooi verhaal over de, een van die mannen van de Beast Boys... die een vriendschap sloot met een fietsenmaker in mm -hmm. de Musterstraat. Je uh, uh, uh, uh, uh, zoon volgens mij voor een... Aansproble... Rijk, van, Rijk, Rijk Vlaanderen. Ja. Oh, die meneer was van een fietsenzaak in, ja, in Hilversum. Ik, en ik, ik had mijn bedrijf daarnaast. Ja, precies. Ja. En volgens mij heeft die man een van die uh, kinderen van die jongens van de Beast Boys gered. Omdat hij voor een auto overstapt. Dat was het ja. iets waardoor hij een soort levenslange vriendschap had met uh, een van de Beast Boys. Ja, ja goed, met, met de broer van Brian Wilson. Ja, precies. Ja. Dankzinnig. Ja, maar heel ja, veel vandaan. van die popsterren zijn natuurlijk. De Rolling Stones die met een tijdje in Hilversum gewoond. Ja. Best wel heel veel, die gingen allemaal opnemen in de Wisselhoort. Ik denk dat, dat uh, de Beast Boys. Kan je dat hele verhaal? Is uh, door RTV Noord-Holland een keer een documentaire van gemaakt? Ja, heel, Korton, heel erg. Korton heeft een serie gemaakt. Ja. Korton in over allemaal verhalen van de Beatles. In, uh, Heet dat? Blokker? Blokker, de Beatles, in ja. Blokker, de Rolling Stones. In het. Uh, ik heb ooit een keer net. Uh, ik heb het laatste uh, ding Je Zit toch niet echt? dat wij gewoon met, naar je luisteren met volle mond. Ja. Nee, ik heb het laatste ding met Jos Brink opgenomen. Nou, ja. Jos Brink zat in Purper. En daar hebben we een, een, een hoe heet het... Uh... Als gast? Nee, als, als, uh, die, die, die, die deed daarmee. daar mee. Oké. Okay, dus ik heb het helemaal geregisseerd en geproduceerd. Een heel, een heel dvd. En, uh... en op een gegeven moment zat ik naast hem. Ik zei, jij hebt echt uh, de Beatles geïnterviewd, hè? En ja. Hij zei, ja, ja. Ik zei, nou, daarom ben je zo mijn held. Dus hij was helemaal in de war. <laughs> <Okay>. <laughs> ik vond... En uh, Siska. Siska <laughs> Siska Peters. Siska Peters ook. Siska Peters ja. van uh, een witte eend op het midden van de weg met Ronnie Tober. Ja. Ronnie Tober, beter bekend om zijn bijnaam, de zangeres van de kut. Zoals we allemaal <laughs> weten. Ja, dat is de bijnaam van Ronnie Tober, ja. jarenlang. Ja. Zangeres van de Ik kut. heb Frank een of keer man. lid gemaakt. Goedemorgen. Nee, ik heb Frank oh. een keer lid gemaakt van de Ronnie Tober fanclub. Dat en dan werd kastig. hij bestookt, jongen met Muk? Oh, echt hey. ja. wil je helemaal niet. Ja. ja. Ah, zo'n lieve man die Ronnie Tober. Ja. By the way, er ligt een vierkante gevulde koek. We hebben, niets ja. met je, we hebben niets met je gevulde koek gedaan. Uh, nee, Frank, nee. En volgens mij stond je voor de spoelbomen zeker uh, te wachten nog uh, voor... Uh, Atelikaars ja. even. Uh, ben je geprikt vandaag, ja, man? Nee, joh. Heb je een kwartiertje op de stoel gezeten? Nee. Ik oh kan... ja, jij, jij bent een jaar jonger dan ik. Nee, maar ik heb hem op mijn mail -list te laten zetten. Echt waar voor mensen die niet opkomen dagen. En ik werd meteen gebeld. Maar door je huisarts? Ja. Ja, want dan doet het huisarts. Ja, als het over is, dan uh, huppelapop. Dus op. Ja, ik kwam naar en binnen. Terecht. Links of rechts? Nou, doe maar links. Hup, prik, doei. Ja, dat was het. Het zat geen reden voor. Nee. nee, maar het zat allemaal... Maar, er blijven, Lijf, maar. Mij, er blijven iets van 20, 20 van die vaccins per dag. Want, want, want mijn dochter is gevaccineerd omdat ze in een coronatestraat werkt. Okay. En als het dan over is, worden natuurlijk eerst de medewerkers gebeld. en dan. Uh, zijn we al ja, in de uitzending? Ja, we zijn ook? in de uitzending. Goedemorgen, luisteraar. Ja, goedemorgen. Nou ja. ja, luisteren, ja, het is allemaal aan geven. Goedemorgen, luisteraar. Ja. Goedemorgen. Ja. Nee, maar uh, ja, op zich, ik had het liever helemaal niet laten doen. Maar ik wil niet als een paria door het leven en ook mijn dochter in het buitenland woont. Maar ik heb Als jij de Portugal tegen. wil van de zomer naar je dochter even op visite... Dan, dan moet je echt laten zien dat je een prikje hebt gehad. Daarom, daarom heb ik het ook gedaan. Maar zit, ik zat er niet op te wachten. En anders mag, je, anders mag je nog steeds, want het is geen verplichting, die prik. Ja. Maar dan moet je van tevoren aantonen dat je COVID-vrij bent. En dan mag je naar uh, Portugal vliegen. Dan moet je daar waarschijnlijk toch wel ja. heel leven ja, even wachten. Maar het is... Het schiet allemaal niet op joh. Daarom geneuzel allemaal. En ik denk als miljoenen mensen het hebben overleefd, dan zal mij dat ook wel lukken. Het zijn dus zes, immuunsysteem... zes, zes Zijn er overleden op 7 miljoen mensen? Ja, ik weet je niet. Nou ja, goed. Straks op nee. de fiets naar huis dat is gevaarlijker. Dat weet ik ik. wou niet zeggen. Hmm. Ja. Ben je op de fiets? Ja. Oh, ik oh, okay. ja. Kijk in godsnaam, hè? <laughs> ja. ja. Dat ik wou zeggen. Ik zal wel stembaar. Ik wil Jongens, ja, we gaan een plaatje draaien. Ja, lijkt me een man. goed plan. Want ik zie uh, iemand al een computer hierop starten. Maar dat is een nutteloze exercitie hoor, eerlijk gezegd. De internet ligt eruit. Ah, je nee. you know, Ach, de het. If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. to leave you Ja, dat, ja, ja, ja, dat, jij hebt het uitgezocht, Hij loopt ook via een ander, ander, ander systeem, is dit? Het is een heel ander systeem, ja. Het is een ouderwet systeem. dus is een zogenaamde uh, iPod. En uh, ja, het is een prachtig apparaat. Je is familie van Pol, toch? Ja, van Pol. <laughs> ja. Ja. ja. En Core. Core. En we hebben ook een iPad. En iPad. we hebben een schildpad. <laughs> en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een <laughs> pet. Ach. Hé, hey, luister. Eens. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, kun jij je nog herinneren dat een vriendinnetje het uitgemaakt heeft... en dat je besloot om wraak te nemen? Nee. Nee, heb jij nooit uh, een, een vriendinnetje... of uh, ben je zelf ooit teruggepakt? Of ik? Nee. Een van de beroemdste verhalen was natuurlijk van uh, Tineke Verburg. Godhebbar. Ja, dat inmiddels. is een prachtige, ja, met, prachtige met, vrouw. Met, met Jos, toch? Ja, met, ja. met uh, uh, Jos... Uh, uh, haar, haar man, of haar, haar man... Dus, Jos Kuijer was Jos Kuijer, ja. Die, had een, die begon een relatie met uh, de moeder van Dotan. Dat uh, weet je ook die, uh, Betty Harpenau. Betty Harpenau. En toen heeft, uh, is ze eerst over zijn BMW gaan lopen met naaldhakken. Tineke Verburg was een vrij grote vrouw, moet ja. ik je melden. Uh, dus die is met naald over zijn auto gelopen. Dat was sowieso al een goede actie. En daarna heeft ze van al zijn colbertjes en al zijn nee, kleding... Nee, ze was Ze ons, heeft ze de knopen afge afgeknipt. Onder het mom, als ze ze, goed, als ze ze goed kan naaien, mag ze deze eraan zetten. Ja, dat vond ik echt best wel... Uh, ja, ik hou daar wel van. Ja, uh, ik bedoel... Er is er nu eentje... Zij was wel leuk, hoor. Ja, dat is, dat is heel leuk. Er ja. ja, is, het, is leuk. Goeie, uh, dus een man uit, uit Japan. Die kon er niet tegen zijn dus vriendin. Het heeft uh, uitgemaakt en die heeft wraak genomen... Ja, vraag me af waarom. Hij ging naar haar appartement en propte haar briefbus vol met gefrituurde kip. <lacht> dat denk ik, ja, ja, wat voor punt wil je nu maken? Ja, misschien was hij verder die drie bucket, Ja, weet ik veel. Bucketlist was het nogal ja, leuk. Dat je even naar de KFC gaat en drie, drie dozen gefrituurde kip naar binnen duwen. Ja. What the fuck, weet je wel? Waarom? Ja, ja ik moet erom lachen. Ja, ja dat is nou ja, ik vond die Van die knopen vond ik echt wereld. Maar waarom daar. Vindt u de cup iemand naar binnen? I don't know. Nou ja, het, ja dat, uh, dat. Daar dat komen dat we houden. nooit meer achter. Heb jij nooit. Maar jij bent natuurlijk vanaf je twaalfde met je lief al. Nee, nee. Ik heb. Uh, zand... en Oh, oh, oh. Ja, ja, die, ja, die, oh kijk, ja, niet ja, zoveel als G. He. Niet zoveel als G. Maar <laughs> toch wel. Uh, <laughs> oude ladykiller. G is natuurlijk recordhouder, laat dat duidelijk zijn. Zandvoort? In de buitencategorie, zeker. Een buitencategorie wel. Zandvoort viel mee. Nee, ik heb wel oh, een ja, aardige. Aardig wat vriendinnen en aardige vriendinnen gehad. Ja, echt? Ja, ja. Maar, maar dan, er is nooit een wraakactie als in... Uh... Nee, mijn, mijn allereerste grote liefde, José Bol... ze woont nu ergens van Vanuatu, maar dit terzijde. Die ging er toen echt, met een ander we. event vandoor. Oh, echt? En daar werd ik al uh, van, uit diverse hoeken ja. voor gewaarschuwd. Maar goed, weet je, liefde maakt blind. Dus ik dacht, nou, het zou wel. Maar het, het, het zou dus niet. Want ik ging op een gegeven moment naar Jafran... Toen al bij En uh, daar bleek ze. Dus die venten hebben uitgenodigd. Die daar ook ineens kwam opdraven. nee En toen uh, zat ik daar. Dus Als derde wiel en... aan de wagen gewoon. Ja, en over wagens gesproken. Ik had haar ouders bij de gratie gods. Mocht ze met mij in de koets mee. Dus ik heb gezegd, nou ja. Terug pa niet. Pas goed op mijn dochter. Dus breng de thuis. Dus ik heb gezegd uh, tegen haar. Van, uh, leuk dat je die vent hebt uitgenodigd. Maar wij gaan morgen naar huis. En ik ga jou thuis afzetten. Want dat heb ik je vader beloofd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat is natuurlijk uh, een tonus gezet. Dat tonus. is best wel, ja. Oh, dat is best wel triest. Dus, ja. uh, maar ja. ze, uh, nog triest dat ze nu op een eiland woont. Wat heb je met die vrouw gedaan, man? Nou, ze is uiteindelijk uh, getrouwd <laughs> met, een, uh, met een Engelse dierenarts. Ja, de vraag. Je die hadden ja. een, uh, ja. een uh, groot grote jacht gebouwd, een catamaran. Daarmee wilden ze een wereldreis gaan maken, maar die stranden bij Gibraltar. Letterlijk en figuurlijk. Dus op de rotsen geslagen. Nou, zij in een hotel gewerkt. Hij daar met geleend geld. Een dierenartsenpraktijkje uitgevoerd. de Gibraltar, Er zitten alleen apen, dat weet je. Ja, maar het zijn ook dieren. Ja. Dus je moet ook naar ja, een aap. Ik, ik, ik, ik, ik ben een, een tijdje chimpansee geweest. Maar ja. ik was wel eens niet lekker. dus ik ja. toch naar een aap Weet je. Dus die. De helft van de dag komen ja. mensen met apen naar je toe. Ja. Dus de dierenarts zelf ook een aap. Ja, lijkt me wel. Weet je. Dus er kwam dus er zo'n chimpansee. En die zei van... Uh, nou... nou ja, ik, ben nou, ik hoor het al een beetje. Ja, verkouwen. Ja, verkouwen van. Hey, Je, weet, je weet dat uh, wat je ge vanmorgen geprikt zou kunnen zijn... dat daar een onschuldig virus van een chimpansee in uh, zou ja, kunnen ja, zitten. Dus, heel... dus ik merk het al. Er, zit een, er zit een heel Chinees uh, ontvangcentrum in. Ik ben er wij aan in Wij worden op. nu door de Chinezen afgeluisterd. Door jou. Xi Jinping. Xi Jinping zit nu in uh, Peking in zijn hut. en die Druk nog een knopje. Hij leeft nog. Hij zit gewoon live in de uitzending. Ja. je nog welke doen, Frank, om die José Bol... die ja, je nu ja, op het eiland van Vanuuta noemt... dat ja. is vlakbij Toefalu volgens mij. Maar hoe laat echt zo? Nou, ik zou er gewoon even, zonder dat iemand het doorheeft... naar haar toe reizen en dan een de kip door de brief. Nu. Ja, kijken, ja, wat, dat zal de leren. Ja, Heb ik kip gelezen. Maar dan, dus. dan zegt die man van, volgens mij is deze kip gehaafd. Dus ik zal kijken wat ik er al aan kan doen. Dierenarts. Ja. Dierenarts, ja. Ja, daar eh, ja, is niks meer te doen. Maar, maar uh, nou, om het verhaal heel even kort af te maken... en dan de volgende muziek. Uh, uiteindelijk in die dertien jaar tijd dat ze daar in Portugal hebben gezeten. Net aan, over de grens van, van uh, Spanje. Nieuwe dierenartspraktijk opgezet. In de tuin. Een groot stuk grond erbij. Nieuwe boot gebouwd. Daar zijn ze uiteindelijk mee uh, verder de wereldzee over gegaan. En nu uiteindelijk in Vanuatu, uh, de visie eilanden. Is zij niet een keer in Zandvoort geweest? Ja. Terug? Dat jij met haar... Molly. Ja, met dat heb ik haar ontmoet. Nou, nou. Zie je wel. Ja, ik zuig het niet uit mijn naam. Dat was geen <laughs> rommel. Dat zei je ook nee, niet. Nee. He? Nee. Hey. Mooie vrouw. Ja, hè? Zij heeft het ook niet uit de duim. Hangend het onderzoek, luisteraars, komen we hier graag op terug. Ja, ja, ja, ik zou zeggen, ga maar een, een, een fijn stukje blijven draaien. Ja. Ah, dat is wel een hele mooie. Die past er ook wel bij, eerlijk gezegd. Ja, ja weet ik, ik ken het. Zelinghoom? Ja. Nee, Phil Collins. Zelinghoom. Zit er wel dichtbij, hoor. Phil, Phil, ja, ja, we gaan het. We gaan weer iets, iets uitproberen, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan. Ja, uh, het is, erop. Is een beetje, we zitten een beetje met een technisch probleem. Want ja. Siggo is uitgevallen. Uh, nee, Siggo is niet uitgevallen. Oh. Maar Siggo had uh, technische onderhoudswerkzaamheden afgelopen nacht. En wij zijn aangesloten op Sigo. Even duidelijk uitleggen. Ja, en dus. vervolgens zijn al onze systemen uh, gewoon uh, helemaal verslag. Dus we doen het op de gerloogman manier. Ja. Uh, iemand bellen en dan uh, op speaker zetten en dan de microfoon. ervoor uh, de uh, Gooien. Dus ik denk dat ja, jij ja, Jasper he? Jasper, ben je daar? Ja, goedemiddag. Hi hi. Wat een herrie maak jij, zeg. Nee, nee, nee. Kijk, ik ga je vertellen waarom dat zo... Zelf... Kijk. Uh, die radio is niet echt visueel, maar als je mij visueel ziet, ben ik 1,40 meter. 40. Ja. Mensen van 1,40 moeten absoluut herrie maken. Ach. Want wat denk jij dat er gebeurt met iemand van 1,40 meter die geen herrie maakt? Niks. Die krijgt een korte broek en zegt ja. dat het een lange broek is. <laughs> Ik weet niet of dat heel lollig was, want ik hoorde het amper wat die man erachter achter je zei. Maar uh, ja. ja, als je maar kan, werkt in het leven. Niet. Ja, daarom werkt het ja. niet. Ja, nee, nee, nee, dat is dat ook zo, ja. Hey, wat, gaan we aan, wat doen we aan vandaag? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik wou eerst even terugkomen op het gesprek van vorige week. Het heeft me toch wel een beetje bezig gehouden over een van jouw collega's die het had over een driekwart broek. Waar zeg maar het, het schaamrood uit zijn kaken kwam stomen. Ja, met die diarree -kauwtje. ja. Net onder de knie. Ja, met van die touwtjes. Met ja. die touwtjes, hè? Ja, touwtjes. Nou, ben, ja, nou, ik wil je toch wel even vertellen waar die touwtjes voor dienen. Dat ja. heb ik toch, toch even opgezocht. Okay. Die touwtjes, die komen origineel uit het leger. En ja. als jij dan, zeg maar, op uh, excursie gestuurd werd... in een een of ander bananenland... en je moet daar, zeg maar, uh, drie even weken ontzettend. lang uh, onder, een, onder een kokosboom zeg maar biefakeren... omdat je namelijk... Uh, ja, de, de, bezig bent met het, uh, met het bevrijden van, van de wereld, dan kan het zijn dat er ongedierte door je broek naar boven kruipt. Ah, ah dat ja, is het. En, dus wat doen we dan? Dan doen we het volgende, dan binden we de touwtjes aan en zorgen dat daar niks doorheen gaat. Hoor je het, Frank? Ja. Ja, ja nou. Maar je, meisje, zit Ik hoop straf... dat je met deze informatie dan toch denkt bij jezelf, oh ja, eigenlijk is het wel functioneel, want je wil echt niet dat ballen gekruipt er bovenin hebben hoor, echt niet. Nee, zeker niet. Maar sterker nog, ik zou dan eh, misschien wat overdreven, wellicht ook niet een, een lange broek hebben aangedaan. En dan eh, met van die hoge bergschoenen. En dan daarvoor eh, gezorgd dat het, eh, de insecten niet wel. Nou, kan je alsnog eh, uit een poeltje komen gelopen. met allemaal bloedzuigers aan maar je kuit. Ja, maar. Ja, maar bloedzuiger helemaal, absoluut helemaal niet slecht is voor je, want die haalt ook de slechte dingen uit je leven, dus... Uh. Mijn, ex, mijn, oh. ex was, mijn ex was een bloedzuiger. <lacht> oh nee, dat waar. Maar, uh, hey, ja, ja, maar, ja, hey, maar Dan gaan we toch naar die psycholoog, denk ik, ja, hè, met je ex, wat gebeurt er allemaal? Hé, hey, maar vertel nog eens, wat moeten we nou aan? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Kijk, we hebben het dus over de drie kwart broek gehad, wat echt absoluut een no-go is. Ik denk dat wij terug moeten... Kijk, ik kan je wel vertellen we aan moeten trekken, maar ik denk dat je zien buiten kijkt dat je het zelf al begrijpt. Gewoon een kort broekje, een shirtje erop en misschien een, een, een, een petje voor de slotbescherming... Maar ik denk dat wij gewoon uh, de, de, de, de drie kwart broek moeten vergeten. Maar ik denk dat we de afritsbroek weer terug in de molen moeten laten brengen. En de afritsbroek is namelijk zo, uh, zo veranderlijk als het weer in Nederland. Je kan hem ritsen, dan is hij kort. En je kan hem weer opritsen, dan is hij lang. Zo ben je eigenlijk voor alle weeromstandigheden ingevuld. Weer is broek. Als je als je dan toch wilt onderscheiden, kan je dat ook met één pijp doen. Juist, en nou ja, dan, dan gaat het wel heel goed met je hoor, inderdaad. Voor is wel leuk. Ik ben afgelopen week ben ik, uh, ben ik mijn spulletjes in de winkel natuurlijk gewoon aan het uitpakken geweest. En wat merkte ik? Dat de, de korte broeken, uh, ja, die, die, die, die vliegen in het rond. Maar de zwembroeken komen ook terug. En nu is het leuke uh, van de Nederlandse hipster, uh, die zeg maar dan hier in, uh, in ieder geval. Gaat het over jou, Frank? Ja, let op. We, we, we gaan een gecombineerde korte broek dragen. Die zowel buiten het zwembad gebruikt kan worden als in het zwembad. Fast dry. Ja. Nou, Denk het. Dat is het dus. Dus wat krijg je dan? Een zwembroek met zakken. En als jij dan zeg maar uit het zwembad stapt. En je besluit om lekker even stoer aan het barretje te gaan staan met een biertje. Dan kan je dat ding gewoon aanhouden. En dan heb je ook gelijk ook een korte broek aan. Snel drogende zwembroek. Die, ja. Waar je ook je telefoon dan in kunt stoppen. Dat je niet van die natte zakken hebt. Ja, ja. Ja, dat is hem. Nou. Ja. En is het, is het ook ja. Rokjesdag vandaag? Dat was vorige week. Nee, is al geweest. Rokjesdag is er al lang geweest. Ja, ja is dat zo? Ja, mag niet meer zeker Ja, zeker. Nee, zeker, zeker, zeker. Me meer, Twee weken geleden. ik maak me meer wat zorgen over moederdag. Moederdag komt eraan. Oh. Dat vind ik toch. Ja, dat vind ik toch wel een, een, een erg energiezuigende dag, Hoor dat, moederdag. Ja, want heel veel van die ja. vrouwen. die zie je ook vaak. Op vakantie naast die mannen lopen. met die broeken. met die diarree tuitjes Die vrouwen die dragen dan zo'n gebloemd jurkje. met zo'n afgezaagde witte panty. net onder de knie afgezaagd. Nou, erg. Ja, dat is erg. G, dat zijn de, de ja, anticonceptie-outfit. De legging. Ja, is. Ja, ja. Anticonceptie-outfit is dat, ja. Ja, maar dat vind ik ook verschrikkelijk. En vaak zijn het ook iets wat vrouwen die van de zwaardere kant zijn. Hoor, die dat niet helemaal kunnen durven laten zo. Ja, het schijnt klopt. dus dat een gemiddelde vrouw. erg in zit over haar knieën. Dat oh. is een van de. Ja, ja, ja, Kijk, wij mannen kunnen vinden dat ze bijvoorbeeld een grote neus hebben. Of uh, een dikke bit of wat dan ook. Of we daar echt mee zitten, weet ik niet. Maar goed, dat kan. kan. Een, vrouw die, een vrouw zit vaak over die knieën te zeuren. En het is dus ook zo dat ze met zo'n rokje toch eigenlijk dan er iets overheen willen trekken. Om de, ja, dat, dat idee een beetje weg te halen dat ze zich nog een beetje lekker in hun vel zitten. Ja, nou, duidelijk. Uh, duidelijk. Ja. Nou, we zijn, ja, nou. zijn eruit. Ik zal daar eens wat letten op die knieën. Wat misschien wel niet, sommige dames goed keer. Nou, weet je, het is eigenlijk heel simpel. Je kan tegen een vrouw zeggen gewoon. Nee, weet ik veel. Je komt er tegen in de plaatselijke supermarkt. of aan het paardje op vakantie. Het maakt even niet uit waar. Maar je komt de vrouw tegen, dan kun tegen zegt, zeggen. Oh, wat ziet je haar leuk? Nou, dan, dan scoor je 4000 punten mee. Want die vrouw is ook waarschijnlijk. Uh, die gaat onder twee weken naar de kapper. Dus de kans dat ze net bij die kapper is geweest is heel groot. Jij komt eraan met het ziet je haar leuk. Boem, bingo, je scoren. Moet of, je leuk, ja. Nie nieuw? Ja, mocht, mocht je nou een vrouw tegenkomen... waar je gewoon eens tegen zegt... Joh, wat heb jij lelijke knieën? moet je gewoon eens doen. Ja, ja. Krijg, nee, nou, ik, ik, om, ik, ik heb nee, daar nu, nu wel al een idee bij. En, uh, dat op die opmerking uh, over dat vrouwenkapsel... die kan je al, inderdaad alleen als buitenstaander maken. Want als echtgenoot... als, jij, uh, als die vrouw thuis komt... en ze zegt, ik ben naar de kapper geweest... kan je als echtgenoot... Twee dingen zeggen van, oh, is zeker gesloten. Of, uh, nou, het, uh, het zit leuk. Waarop die vrouw dan zegt, vond je mijn vorige haar dus niet leuk. Nee, heb jongen. ik al die tijd voor lul gelopen. Ja. Ja. Zo, eigenlijk, ja, ja, ja, je moet er mee uitkijken. Ja, maar, maar jongens, ik, ik heb het gevoel dat jullie allemaal vrouwelijke ervaringen hebben. Dat, dat, dat blijkt dan maar weer. Dat is hetzelfde dat een vrouw tegen je zegt van, joh, moet je luisteren, wat wil je vanavond eten? En dan krijg je daar, de, de, van nou ja, god, eh, eh, zeg jij maar, nee, zegt die vrouw, zeg jij maar. Nou, schat, een pizza. Waarom een vrouw gewoon stommat dan zegt, nee, geen pizza. Waarom je dan ook, oh, waarom vraag je dat dan? Volgens nou, zijn ding, hele... Wij zijn wel, alle drie metro, alle vier eigenlijk, metromannen. Ja. Niet dat we zo wereld zijn, maar we gaan gewoon vaak met de metro. <laughs> ja, ik hou ook niet van de trein, geef mij ook maar de metro. Ja, maar goed, jongens, ja. in ieder geval, ik kan jullie de tips geven. Ik, denk dat, ik zit tot volgende uh, week. De, de, ja, we gaan gewoon voor de, voor de afritsbroek. Want Heel goed. Je weet nooit wat voor morgen is. En de snel zwembroek. Ja, en, uh, en let op, op moederdag, hè. Ja. ja, doen we. Hé, hey, zeer bedankt voor deze. Echt, ik ben helemaal. Ik ben, ben enorm uh, enthousiast over deze, over deze tips. Ja, ik kijk het ook aan je. Ik ben al een mens voor Hij zit te huilen. Ja. Zet hem op, zet hem op. Play on Bye bye. Play, on, play It's going down, fade of Black Street. The homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who can stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies, Black Street and Teddy, the original rough shakers. it down, good got him open all over town. Uh, strictly, bitch, she don't play around. Cover much grounds got game by the town uh, Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow, I think about the girl all the time. Wow, wow. East Side to the West Side Pushing fat rides, it's no surprise She got tricks in the stash Stacking up the cash Fast when it comes to the gas By no means average It's on when she's got to have it Baby, you're a perfect 10 I wanna get in Can I get down so happy? I, like I like the way you work, it. No diggity I got to bag it up I like the way you work it. No digging mm -hmm. no diggin I got the bag it up. I like the way you work it. No digging I got to bag it up. I like the way you work it. No digging I got to bag it up. She's got class and style. Street knowledge by the dial. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Mm -hmm. Curbs the word, spins the verb. Lovers it curves so frequently. You mm -hmm. Rolling with the fatness, mm -hmm. you don't even know what the half is. Mm -hmm. You got to pay to play, mm -hmm. just for shorty bang bang to look your way. Mm -hmm. I like the way you work it. Drum mm -hmm. tight all day, every day. Mm -hmm. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. The way you work it, yeah. no diggity, I got to bag it up, I like the way you work it, no digging, I got the bag it up I like the way you work it, no digging, I got to bag it up, bag it up, I like the way you work it, no digging, no, oh, oh. yeah. like like no. Like <laughs> no diggity. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't put those things. Cartier with wooden frame, sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees, the bad just click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? High shows and proves no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is Lord, faking moves never been my thing. so Teddy, pass the word to your and Chauncey, I'll be sending a call, let's say around 3.30, Queen Pinnin' no Black Sheep, no doubt, baby, I like the way you work it, no diggity, I got bag I like the bag, girl, we got it going on, But the rent yeah. yeah Play on, play it, play on, play it, play on, play on, play on, play on, cause I like it, I no biggie, no doubt. Yeah. Blackstreet production, we out, we out, ride, we out, we out, we out, we out. We out. Dat was hem volgens mij, want, uh, ja, want anders uh, ja, loopt hij die, loop die door uh, naar uh, Wim geloof ik zo'n beetje. Of uh, George Michael. Ja, heel goed, oh, heel goed, heel goed. Goed. En uh, nou, dat was uh, gewoon leuke muziek. Gewoon leuk. Ja, het, oh, ja, het zelfs. Gewoon leuk. Hé hm? hey, jongens, uh, um, ik wou het even hebben over de beste smoes. Wat is nou de beste smoes die je ooit hebt gehoord? Oh? Oh, de spoorbomen stonden over. We hebben een top 10 van beste smoes te doen we die op het einde. Oh, dat zou ik kunnen houden. Ja, zet, ja laat zet, eens zet kijken, het top me nu Ja, dat lijkt ja, me ja. over het einde van de show. Ja. Ja. Over, over, over uh, goede smoes. Uh, ik heb hier een goede smoes. Oh. Uh, deze was uh, een vrij opmerkelijke smoes. Dus hier in Nederland. Er was een meneer die is aangehouden door de politie, want die reed meer dan 200 km per uur. En uh, het antwoord waarop hij, uh, uh, wat hij verklaarde, namelijk waarom hij zo snel ging... ...en moest zijn vriendin naar rijles brengen. Nou, hoe groot. Ge... Ja. Ja. En nou ja, die, vrouw, die man kreeg een boete en moet zelf ook een cursus volgen nu... ...om weer ja. te ja, kort. Oh. ja, ik moet mijn vrouw naar rijles brengen. Oh ja, tuurlijk, en dan rijdt hij 200. onder. Ja. Ja, dat is wel een goede smoes. Ja, smooth. ja in, in die categorie, ik moet hem dan even opschrijven, als vergeet ik weer. Heb ik er ook nog eens straks van? Nou, ik heb wel ooit gehad, toen ik vroeger bij de krant werkte, had ik altijd een koffertje bij me. Met erin paparazzen, maar altijd uh, dia sheets. Vroeger had je veel werk, alles is elektronisch nu. Maar ja. gewoon veel dia's en foto's. En ik ben wel eens aangehouden, moet ik eerst toegeven. Want ik had natuurlijk dus zijn perskaart in mijn auto liggen en uh, uh, ik werkte voor de krant en dat en dat dus werd ik aangehouden door een politie... Ik dacht, sorry spijt me. Dan deed ik pijp, sorry, deed mijn koffertje open... Ik ik een hele sheets met dia's zien. Dat waren gewoon oude foto's van André Hazes. Kun je het sorry, de drukkerij zit te wachten, deze dia's. Anders, yo, ik, ik loop vertraging op. Echt, de, de, de krant gaat voor. En dan die man zegt, oké, okay, rij maar. Dat is mij echt één of twee keer gelukt. Ik, zeg maar, ik dacht, de, moet, de krant zit te wachten op die foto's. Oké, okay, rijd er maar door. Geweldig. Ja, dat ga je nu niet meer lukken. Nee, zegt, nee. Nee, nee. nee, in dat opzicht is een behoorlijk aantal dingen veranderd in... Uh, en uh, wat een van de beste is qua smoes uh, over hard rijden... André van Duin, hè, die is werd aangehouden. Met een dashboardkastje. Dat hij het dashboardkastje deed ja. En daar hebben aangehouden het Meneer van Duin uh, rijdt veel te hard. Of meneer Kiefvond rijdt helemaal geen vandaan. En hij deed het dashboardkastje open toch. En, keek, en hij riep, jongens, wat riep je ook weer? Ja. <laughs> stukje rustig. jongens. <laughs> <laughs> <laughs> Machinekamer, een stukje langzamer <laughs> Goed, hè? Ja, briljant. En ja. ja. ja. ja, toen ja. mocht hij weer door. <laughs> Gaat u maar, meneertje. Ja. Oh, Wel. Toen mochten we weer door. ja. ja. Kijk, we hebben bezoek. Dan komt iemand binnen. Ja, oh, gezellig. Hallo. Nou, ja, gezelligheid. Ja, gezelligheid. heb geen tijd. hebben wij, gaan we gaan nog een plaatje draaien. Of wil je nog een heel erg leuk... Uh, heb jij een plaatje? Ik heb wel een plaatje. Ja, een hele goede ook nog. Deze oh. van uh, Chai Coltrane. Heel goed. Ja. ja. Chai Chai Coltrane. Ik aan van uh, Shy Coltrane. Um, ja, het is uh, kwart voor elf uh, geworden. Um, want dan hebben we nog een uh, onderdeel en dat heet de bijname Tino. Die hebben, die hebben we natuurlijk. De bijname van. Uh, dat we dat het toch al uh, onder, de, onder de knop? Ja, we, nou niet onder de knop, maar gewoon even via de microfoon en zo. Oh, oké. Okay. Dus, oh ja, dus, dus uh, het uh, dat is. Ton, je bent er? Ja, ik ben er. Oké. Okay. Um, ja, Tino, die had er nog had er weer een paar. Um, volgens mij heb je ze ook doorgekregen van mij, nog. Eerlijk? eerlijk? Ja, ja Tenzij ja, zei ze ergens uh, bij een post thuis zijn blijven hangen, maar dat geloof ik niet. Ik ben uh, op de hoogte. Ja. Um, ik heb het uh, hebt dat ik er net door ben. Ik ben door de, net door de coronavio's heen. Oh, ja. Ik heb, uh, 14 dagen heb ik dagen het uh, slecht gehad. Maar ik begin nu weer op te knappen als anders. Oké, okay. okay. jeetje. Niet benauwd geweest, even, uh, Tom. Even wat uh, tand hakken. Ja. Um, even over... Uh, over want uh, we hadden er één, Engel de Kouwe. Had, had ik... Uh, had ik ja? Uh, ja. Uh, van, uh, van wie was dat? Of, of hoe is hij aan die naam gekomen? Engel de Kouwe. Wie was dat? Ik pak er even een uh, stiekbriefje bij, want... Kijk... Uh, Engel de Kauwe bedoel je? De eerste, de tweede, de derde, de vierde? Nou ja, bij het begin beginnen denk ik. De, de, de, de, kijk, de oudste Engel de Kauwe, die is van 1869 dan. Engelkeur, hè? We hebben het over keur. Ja. Maar ook de ja, woede bijna zelf ontstaan is van de Kauwe, dat weet ik niet. Maar het is wel een half dat hij is blijven hangen. Want je hebt niet alleen Engel de Kauwe, je hebt ook een hele hoop Jaapen de Kauwe. Ja? Ja, het is, eh, het is allemaal, en het is dus wel allemaal familie van elkaar. Ja, maar hoe is die, hoe is die naam De Kouwe dan gekomen? Ja, eh, waarschijnlijk ook nodig als aanduiding. En ja, misschien eh, was de man eh, niet zo druk te maken. Was het een heel, eh, een heel koud verhuur, zijn manier. Huh? Mm. Was je niet over de... Was je niet gek te maken? En Volendam is een kou een biertje. In Volendam is het een kouwe, een biertje, zegt hij nou. Ja, nou, daar heb dit niks mee te maken hoor, met een biertje. De okay. kouwe, dit is al een hele oude, oude naam eigenlijk. Hmm. De kouwe. En daar is een hele familie. Je hebt een hele familie kouwe. Jan Lammers, ja. moeder, ja. was er ook een van de kouwe. Was dus ook een keur van de kouwe. Hmm. Nou ja, uh, heel bijzonder. Het is een hele grote familie, is het eigenlijk, die keuren. Weet je wat? keurenstoffen. Groot. Ja. Je een koude kant van de familie. de koude uh, waaruit het ontstaan is, is uh, niet te achterhalen. Nee. Uh, ik wil, uh, ik, ik werk, uh, nee. Ik werk zelf op een gegeven moment, ben ik uh, voor een bouwwerk naar Face. Uh, waar al gebouwd werd. En uh, nou ja, waar kom je gedaan? Uit Zandvoort. Oh, uit Zandvoort. Oh, well, uh, uh. Uh, Dan kun je zeggen ja Keur wel. Hmm. Ik zei ja Keur. Ja, hij kwam uit Afrika, ook zeg. Dan wordt het wel makkelijker, want er waren er maar drie. Ik zeg maar, jonge Jaap die de kouwe, zijn vader of zijn oom. Ja, dat wist ik niet, maar achteraf ging het om jonge Jaap te kouwe dan. En die hebben alle drie in Afrika gewerkt, die mensen. Oké. Okay. Okay. Eh, dank je Ton, we, we gaan weer nee. verder met het programma. Dank je. was uh, Sonny uh, Bono en uh, Cher. Uh, en wij, Sonny uh, Bono leeft niet meer, Cher nee, nog wel. Tenminste, Cher, ja. uh, dat weet ik eigenlijk niet als ze nog leeft. Het kan ook zijn dat ze al dood is, maar ze zijn vergeten te vertellen aan de, Want ze beweegt nog wel. Is dat zo? Ja, ze, mm -hmm. Nee, Cher die komt natuurlijk... Uh, hier en daar... Uh... Ze heeft zich wel uh, flink laten opstrakken toen, hè, die Cher. Denk je? Ja. Volgens mij is Cher de eerste... Als er, eerste er benen vrouw... over elkaar deed om Adele Bloemendaal even te citeren... dan ja. ging de mond voor zelf open. Ja, precies. Ja. <laughs> Astrabenica. Ja. Maar uh, op het moment dat... Uh... Nee, maar Cher is volgens mij de eerste vrij al geweest, denk ik. De, de, de vrouw, die uh, t, twee van haar zwevende ribben heeft laten weghalen, waardoor... Uh, oh, ze Een beetje strakker. Uh, door, ja. Uh, ja, ja, dat... Het dat, <laughs> zou bij ons ook trouwens ook niet verkeerd zijn, maar ik denk niet dat ze zomaar zwevende ribben tegenkomen bij ons. Maar ja. <laughs> hey, hebben jullie gehoord uh, dat er een crisis is in Zweden? Uh, vanwege uh, Sanenka Want uh, dat komt uit Zweden. Vanwege wat? Gaan nou, ga maar ga, gewoon. Uh, nee, meneer, uh, hoofdafdeling van de uh, afdeling academische Ziekenhuis in Göteborg... Mm. is er een nationaal probleem in Zweden. Dat is er iets wat namelijk opraakt. En het is niet wc-papier. Nou, Frank. Het zuurstof voor de coronapatiënten? Nee. De voorraad in Göteborg, Malmo, is al op. En Stockholm is ook running out. Uh, een misschien. Nee, ik begin met een S en het op perma. Ah, ja, kort. Er zijn namelijk geen donoren meer. Uh, vrouwen die kunstmatig zwanger willen worden ja. door de coronacrisis. Er zijn ook heren die uh, aan alle kanten uh, wel iets in een potje willen doneren. Die zijn gestopt met het leveren. Dus er is te weinig, zijn te weinig spermadonoren in, uh, in Zweden. Nee, ik heb mijn startkabels laten doorknippen. Ja, en nee, jou, jou heb Nee, ook niet? Nee, ook niet. Nee, dat staat me dan wel opgegeven. Maar... maar misschien moet je een soort actie beginnen: 555 voor <laughs> Zweden. <laughs> ja, dat kunnen, maar als dat je grootste probleem is, dan weet je... Ja, dan, ja vijf, vijf, vijf, sperma voor elk wijf. Ja, een beetje die... Uh... Totale paniek in Zweden, ja. jongens, Jeetje. het is op. Ja. Hm. Ja, dus, Oké. Okay. Uh, ja, als dat je grootste probleem is, dan valt het volgens mij wel mee. Ik denk het wel, ja. Ik dacht eerst dat je ging zeggen van ze hebben een probleem met de, de, de nieuwe Zweden... of weet ik veel wat. Met, nee, uh, gewoon er is zuurstof. Er zijn genoeg donoren om uh, potjes vol te, ja. te kwieteren. Nou, dat is een beetje vervelend. Ja, ja. Vingerhoedje... Uh, ja, dat ja. is uh, En overigens, waar ik ook wel heel benieuwd naar was... Uh, jij hebt geen tattoo, hè? Nee, gelukkig niet. Jij ook niet? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik ben gebrand met door mijn vrouw. Well. Well. Waarmee dan? Ja, gewoon property staat op mijn voorhoofd. Maar um, <laughs> ja, property bij Helene. dat hoeft niet eens te overkomen. Uh, er is namelijk een bedrijf... Een, een, ik vraag me af waarom je überhaupt ook een tattoo zou nemen. Uh, weet ik, als iemand overleden is. Zij, is er een reden waarom jij een tattoo nee, zou nemen? Nee, nooit van mijn leven. We nee? Vroeger zagen we, tenminste... ik spreek even voor mezelf niet uit met haar en oma truien slippers... Maar, ja. veel. maar dan kon je tenminste nog... Uh, je haar uh, laten kwafuren. afknippen of wat ook. En dan andere kleding zag je er... als dat nodig was, weer iets anders uit. Maar met een tattoo vind ik zo onherroepelijk. En dan weet ik wel dat je hem kan laten weglezen. Maar soms is het middel erger dan de kwaal. Nee, het is, het is niet voor mij. Ik kan me uh, wel voorstellen dat tattooen. je wanneer bijvoorbeeld... en dat is echt wel heel erg... als iemand uh, om je heen overlijdt... die heel dierbaar was en bijvoorbeeld ongelukkig overlijdt of een, een ja. kind of zo, weet je wel? Dat, dat lijkt me ja. echt wel dat je daar... Ik kan me in, voorstellen dan dat in dat soort gevallen... Ja, betalen. zo is het op het moment uh, God godhoede. Ja. Dat en mensen zoiets doen. Ja. Dat je, als je je kind verliest of zo, dat je denkt nou, dat je de naam van je kind... Maar ik, ik, ik, ik Heb jij wel eens daarna geduurd Nee, nooit. Ik, uh, ik, als ik het zie bij anderen, dan denk ik van, ik ben blij dat ik het uh, niet uh, hoef te laten doen. Ik, uh, ja, ja. Ik, ik, ik kijk ernaar... en ik denk, ja, hoe, hoe, dat mensen... zichzelf o, kunnen kopen minken ook Prima. Ja, dat ben ik mooi. met je eens, maar aan de andere kant... heb ik zoiets van, laat maar. Aan mijn ja. lijf... geen Polonaise. Ah, okay. Ik had een collega ooit... een Amerikaanse uh, trainer en coach... en die had een suit. Dus die man was... als je hem tegenkwam, Jake... Uh, zag je niets aan hem. Je had gewoon... zijn handen waren... zijn gezicht... niks aan de hand. Alleen als hij zich uitkleedde, die ja. had een zoet. Die was helemaal getatoeëerd over zijn hele lijf. Helemaal. Oh ja. ja, dat vond ik wel indrukwekkend hoor. Maar ik bedoel, hij heeft daar echt voor gekozen. Ik ja. waarom, het is een bedrijf in Amerika. Ik vraag het omdat... Als je het hebt over, er is ooit een man in Amerika die heeft volgens mij het logo van een bedrijf op zich gezicht getatoeëerd, Kreeg daar geld voor. En nu is een, een hamburger joint in Amerika. Farmers, Farmer Boys. In het kader van zijn jaar bestaan hebben ze, een, zijn ze een, een samenwerking met twee tattoo shops in Vegas. En dan mag je dus uh, een, uh, heb je een jaar lang krijg je hamburgers als je het tattoo van die, van die keten op je lijf laat zetten ergens. Maar hoe? Ja. ja, nou ja, als je 134 plaatjes hebt, dan kan er nog wel eentje bij, natuurlijk. En dan mag je het hele jaar gratis hamburgers eten. Why? Ja, precies. Sommige tattoo's vind ik, vind ik best wel mooi. Uh, ik vind ook als mensen, maar. Als iemand, ik weet niet, maar soms hebben mensen de eentje op hun onderarm, de eentje op hun bil en eentje op hun enkel. Denk ja. Dan vind ik zo'n... Ik weet dat Dino Poesel van Kane... die heeft een barcode op zijn arm laten tatoeëren. Ja, wilde ik ook. Ik heb ooit een keer bedacht... om een streepjescode op mijn kont te laten tatoeëren. Van een zak chips of van... Maar dat kon toen nog niet. Nu kun je die lijntjes heel fijn... maar dat zou doorlopen in elkaar. Anders had ik gewoon langs de kast van Albert Heijn En je broek uittrekken bij de kast... en kijken wat er gebeurt. Six-pack beer of een zak chips, weet je wel. Ja, dat, ja, ja. dat. Dat ging niet door. Nee, omdat dat ja. vond ik wel ja, Dan loop ik mijn hele leven met een streepjescode op mijn rij. Met een chips. Nou, maar dat, dat is er dus. Het is niet iets wat je, als je na een maand zat bent... weer even kan laten verwijderen. Beetje... Nee, wat het vind ik... Ik, ik, ken, ik ken een aantal, ik ken best wel veel mensen die dat doen. Ja, sommige zijn echt heel mooi ook. Hè? Maar wat ik wel heel, heel erg jammer vind... Sommige hebben ze, een, hebben ze een tribal. Je moet dan over je bovenarm... Maar het, het, volgens mij is een van de gevoeligste plek, plekken... Is, is de binnenkant van je arm. En sommige mensen halen hem dan voor de helft. <lacht> de ja, maar, dan stop je om het dus pijnlijk. te... Ja, dat doet, dat, dat vind ja. ik ook, doe dan niks. Sommige mensen doen het op een leuning of op een muts. Dan staat de GUZ. En als je een keer... Uh, seksuele Ucces escapades, hebt. dan staat er ineens groet uit Zandvoort. Als die is gegroeid. Ja, en dan met een T geschreven. Dat zijn ook wel de leukste van die... Uh, dat vind ik dan wel schrappig als we langskomen. Tattoo-disasters. Dat mensen dan gewoon... Een naam. met, met Verkeerd gespeeld. Ja, dat vind ik echt zo briljant. dat ja, is weer zinwekkend, ja. Maar ik zie jou wel, Jaap. Ik zou bij jou wel zo'n aarsgeweidje ja, zien. Ja, dat groeit nu ook al bij, bij mijn hoofd eruit. Zullen we nog even een stukje muziek ja. doen ja, doe tot aan 11 uur? Tot dan. Bij